Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Hilversum is vandaan V&D gesloten. Daarmee komt na bijna 130 jaar definitief een einde aan het bestaan van de warehuisketen. Volgens de filiaalmanager was er vanochtend een grote run op de laatste producten. Binnen een uur na opening was bijna alles weg. Maandag en dinsdag wordt het filiaal in Hilversum verder leeggehaald. Nadat V&D eind vorig jaar failliet ging, besloten de curatoren vorige maand... om de winkels nog een tijdje open te doen om de overgebleven spullen te verkopen. Op het Beursplein in Amsterdam zijn zo'n 500 mensen bij elkaar om de Armeense genocide te herdenken. Ze liepen vanaf het museumplein in een grote optocht naar het Beursplein waar toespraken worden gehouden. Het is 101 jaar geleden dat de genocide in het toenmalige Ottomaanse Rijk begon. In de nacht van 23 op 24 april 1915 werden in Istanbul honderden Armeense intellectuelen en kunstenaars opgepakt en gedood. In de periode daarna werden honderdduizenden Armeniërs vermoord. In Syrië zijn bij beschietingen door het regeringsleger 25 mensen omgekomen. Het zijn vooral burgers, melden bronnen bij de oppositie. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... kosten bombardementen op een woonwijk van Douma, een voorstad van Damascus, aan 13 mensen leven. En bij luchtaanval op een woonwijk in het oosten van Aleppo... zouden 12 mensen zijn gedood, meldt het Aleppo Media Center.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 We gaan naar de Jab-verenigingstoel. Ja, waar Zandvoort binnen vier minuten twee doelpunten om door krijgt. En met dus met 1-3 achter staat. En het is ook gewoon helemaal verdiend, want Zandvoort is helemaal niks. Zandvoort heeft uh, een paar kleine kansen gehad. Die werden verknald, eigenlijk, moet ik zeggen. Net weer Boy, de visser, die uh, kon misschien de bal wat meer drukken. En dan had hij misschien weer kans gehad. Dus Zandvoort uh, staat in de 74 e minuut met 1-3 achter. Into a crisis Ja, volgens mij zijn de voornamelands ook naar het uh, voetbal aan het kijken hier in Zandvoort. What's, what's going on? Ja, maar tellen uh, 1-3 achter dus tegen Arsenal uit Amsterdam. Dat is niet best niet. Nee, zeker niet. Je hoorde ze trouwens, de voornamelands met WhatsApp. Aan het begin van uur 3 alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. In uur 3 de volgende onderwerpen. Ik kan beter zeggen welke, ja, beter zeggen welke onderwerpen we wel gaan doen de, de ja, komende ja. uur.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 But uh, you feel like a movie star Listen, This ain't the first time I the greatest I tell ya, if I had the chance to do it all again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 Ja, we gaan even naar uh, Jab toe. Jab? Ja, ze werd in de 16 meter gebied van Arsenal gepakt, zoals dat heet. De bal ging op de stip direct. En, en Mister Braaf rondzetten zich erover. over. En de stand is 2-3. Maar nog steeds aan de achterstand dus. Oké, okay, nog een paar minuten te spelen, Jab? We spelen in de 83ste minuut. Oké, okay, we komen straks weer bij je. Dank je.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 What do you mean?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 Ja, 90 minuten spelen uh, zal wel plus 90 zijn. Maar het zal nog wel even duren, want uh, er zijn behoorlijk wat uh, uh, aantal uh, spelmomenten geweest dat, dat er niet gespeeld is. Uh, een, een behoorlijke bestuur. die heeft zeker 4 minuten...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 Om heel te zijn, verdient deze overwinning, eventueel overwinning niet. Want ik vind uh, Arsenal heel wat beter. Sanford heeft uh, niet goed gevoetbald. En dan is, dat is dan eigenlijk een understatement, want Sanford heeft gewoon slecht gevoetbald. voetbal. Het was geen team en uh, daardoor konden ze dus uh, ook niet uh, goed functioneren.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 Uh, dat is bijna daar uh, komt uh, mooi vissen die die bal af kan pakken, maar het is uh, niets gebeurd, helaas. Uh, nu wel, Max Aardewerk werkt ber die bal naar Ronald Kalis. Kalis schopt die bal gewoon blind weg uh, over de alles en iedereen heen. De keeper van Arsenal brengt hem weer in het spel. wordt uh, breed gelegd. Uh, Arsenal steeds deze bal. Dus, het, dus was het eigenlijk het grootste gedeelte van de wedstrijd is geweest. Daar is overtreding van.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 De bal is ondertussen genomen. En daar is even kijken. Van der Hoort weer die de bal weg kon werken. En het is weer Arsenal uiteraard die in balbezit is. Vierde keeper. Zover is die bal weer helemaal teruggekomen. Dat speelt, speelt met een wind in de rug. Behoorlijk stevige wind op dit moment. Dus die bal die, die, draag, die gaat wel. Die draagt nu heel ver. Gaat uh, zelfs op het tweede veld komt die bal terecht door... Uh,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 Joost Smit, even kijken. Ja, natuurlijk geen haast, uiteraard niet. Uh, gaat nu aan zijn aanloop uh, beginnen en zal die bal proberen zover mogelijk weg te schieten. Dat, en daar is het eindsignaal van de scheidsrechter. Zandvoort wint hier heel gelukkig, echt waar. Heel gelukkig met 4-3. Ze hebben het niet verdiend, Arsenal verdiende eigenlijk de drie punten, maar ze blijven in Zandvoort. 4-3, einde wedstrijd. Zandvoort tegen Arsenal. Dankjewel Joop, en uh, ja, ze zijn we weer mooi weggekomen hè.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 Alle kampeerautogebruikers hebben behoefte aan een fatsoenlijke verzekering, eh, willen weten waar kan ik overnachten met de kampeerauto, welke campings zijn campervriendelijk, waar zijn camperplaatsen, eh, welke landen kan ik bezoeken, welke regelgeving geldt daar, eh, welke landen zijn überhaupt mooi om naartoe te gaan, dus het inspireren, het informeren en camperaars met elkaar in contact brengen.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 He, al, wij doen alles voor de kampeerautogebruiker. gebruiker Maar wij bemoeien ons dus niet met de caravan man of vrouw, met de tentman. Nee, alles voor die camperaar. Ja, ik heb hier uh, een beetje rondgelopen op het uh, terrein. Er staan ontzettend veel uh, kampeerauto's. Ook hele mooie luxe. Heb je er zelf een? Nee, want, want wat je ziet, kampeerauto-bezit, camperbezit is wel iets voor mensen. Dan moet je echt wel uh, dat je een week of.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 this way I was born I never am.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 Silent tears Full of pride In a world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 Mag gezongen worden. Oh, yeah. Hij is er weer, Fred. Heij, met entertainment voor you. Tot na vijf uur. Mm -hmm. op naar het nieuws en weer van vijf uh, uur en daarna entertainment voor u met Fred Hey. Hij is gelukkig weer aanwezig. We hebben een weekje moeten missen. Maar goed, hij is er weer. Ja, zeker. Ja, zeker. Dus, uh, ga, je, ga je nog leuke dingen doen, uh, Fred? Ik ga het de maan bellen. De wie? Maan. Oh. Uh, de voice of Wonder. Ga je naar de maan bellen? Ja. <laughs> oh, maan, die heet zo. Oké. Okay. schoon is een stuk dichterbij, hoor. Oké, okay, leuk. is de maan... Helemaal goed. Roberto, niet maar even het Nou, dat gaat leuk worden, zodat ik na vijf uur Gewoon bij CFM radio aanlaten. Twee uur live. Onze collega Fred Heij met Entertainment for You. Lekker blijven luisteren naar je eigen radio, CFM Zandvoort. En wij zijn er morgen weer. Jazeker. Jazeker. Dan weer vanaf twee uur tot aan vijf uur.